Ță-ți spun? Ce simt acum alô Jubira me, sunt eu fericira Alô, Alo Stiară și eu.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 Take I'm loving angels instead.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 Bij een brand in Buntschoten zijn meerdere woningen verwoest. Het vuur ontstond in een garagebox en sloeg al snel over naar bovenliggende huizen. Volgens de brandweer zijn zes tot acht huizen uitgebrand. Vier mensen waren thuis Ze zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. De, brand, de panden zijn op een ingewikkelde manier in en op elkaar gebouwd, zegt de brandweer. En dat maakt het blussen moeilijk. Een gedeelte van de woningen stond leeg. Rond half zes was het vuur onder controle.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 In het Friese dorp Buren bij de grens met Groningen is een 225 jaar oude molen door brand verwoest. Een half uur nadat de eerste vlammen te zien waren stortte de molen in elkaar. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. De Koren- en pelmolen Windlust was gebouwd in 1787 en was in 2000 voor het laatst gerestaureerd. Bij het Paasvuur in Espelo is een kamerman van RTW Oost gewond geraakt. Dat gebeurde toen een kabel brak waarmee de grootste vuurstapel ter wereld overeind.